...half acht, acht uur. Dan gaan we voorafgaand aan... Uh, ...het traject wat dan staat... ...daarover hebben. Zit er, zit er een nog? Voorzitter. Ik kan helaas Reden niet worden. aanwezig zijn... Uh, ...morgen. Volgens mij zijn. We de, de onderwerpen zijn zodanig... Uh, ...zwaar nog, dat ik... Uh, ...geleid op het tijdstip en uh, de energie... deze vergadering al gekost heeft mij afvragen of dat wel recht doet aan die onderwerpen. Zou het do donderdag op de reservedatum dan mogelijk kunnen? Dan heeft deze voorzitter een probleem. Uh, maar laten we gewoon even kijken. Uh... Meneer Kouken, kunt u donderdag voorzitten? Maar laten we even kijken. Wie, wie, wie, kan, wie kan er morgen? Want de, de inschatting is dat we een uur uh, daarmee werk hebben. Wie kan er morgenavond? Morgenavond. Morgenavond vanaf 8 uur. Ja, nee, maar dat, dat verschuiven we dan door naar wat later tijdens. Wie kan er morgenavond? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Wie kan er donderdag? Want dan ga ik kijken of ik mijn agenda kan aanpassen. Wie kan er donderdagavond? Dat is 1, 2... 3 met een twijfel 4 5 6 7 8 9 10. Nee, maar even. Dat klopt. Dus ik kan u ook niet op, op u reageren. Oké, okay, helaas. Uh, wat vindt u? Ja, voorzitter, ik... Misschien, Meneer Kramer. Ik denk dat het initiatiefvoorstel parkeren niet zoveel tijd hoeft te kosten. Ja, dus ik heb twee abonnementen. Ja, maar er staat er nog ja, een is, onderwerp op. Ja, die ook niet. Nou ja... De, er is nog steeds geen indiener voor... Ja, jawel, één... jawel. Ja, jawel. jawel. Één indiener voor het uh, belsysteem heeft zich gemeld. Dus er is een agendapunt. Ja, het is aan u. Uh, ik, mijn inschatting is dat u het niet in een half uur redt. Dus dan zult u een uur bezig zijn. Kunt u dat nog met goed fatsoen? Daar twijfel ik niet aan. Ik proef... Ik proef dat u toch tegen beter weten in zegt, we gaan door. Nee? Goed, dan is het denk ik, laten we het dan maar simpel houden, we gaan morgenavond om acht uur verder. Ja? Het alternatief is de dag erna en dan zitten er nog minder in totaal. Kunnen we dan niet nu hier over stemmen? Dames en, stemmen, en heren. Want dan denk ik toch dat de meerderheid moet beslissen van wat we gaan doen. Denk ik wel. Waar wilt u over stemmen, meneer Kramer? Oh, doorgaan of niet? Ja, dat hoor ik toch een aantal mensen zeggen op basis van de tijd. Dat heeft niet verstandig. Ah ja, meerderheid... Nou, laten we maar bij hand opsteken doen. Maar is het 50-50, dan weet ik al wat ik doe. Ja, Goed, bij hand opsteken. Wie wil doorgaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En wie is tegen? 8, 8. Dat Betekent dat de vergadering wordt geschorst en morgenavond om 8 uur wordt hervat. Ik dank u voor uw inbreng tot morgenavond. Ja, dat is echt een klein beetje... Komt de scout op het dak eigenlijk, Don? Ja, uh, dat is, uh, ik had wel gehoopt dat we dit konden afronden. Ja, ja. Te meer dan we morgenavond uh, niet kunnen uitzenden, helaas. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, degene die hier uh, meer van willen weten moet naar het uh, naar de raadhuis raadzaam. komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is niks aan te doen. <lacht> het is niet anders. Uh, wij uh, hebben een lange sit meegemaakt met twee hele belangrijke... Agenten. En de luisteraars ook. En uiteraard, ja. En um, ik hoop dat, uh, dat u uh, de nodige informatie tot u hebt gekregen. En uh, ik dank in ieder geval Pascal voor de techniek. Ook al langer zit geweest. Dank je wel. Ja. En uh, Don, dank je wel. Ja, jij ook. Oké. Okay. Uh, graag tot de volgende keer. En dat zal de laatste raadsvergadering zijn van deze raadsperiode in februari. In februari, ja. En dan, uh, dan zien we wel verder. Dank voor uw aandacht. En graag tot de volgende keer. En wel te rusten.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 dear for god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 Ik wil niet planet Earth verandert. Slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting out the seas. Geboren worden met HIV? Of zonder? We kunnen HIV bij baby's voorkomen. Samen met u. Kijk op unicef.nl. En word lid. Unicef, United for Children. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Yeah.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 I wake again